uh, goedemiddag, iedereen weer welkom in de chat. Het is uh, vandaag vrijdag 3 mei 2013. En dit is het Bartimé's iPhone, iPad, vragenuur. Wat gaan wij doen vanmiddag? Um, we beginnen natuurlijk met de vragen die binnengekomen zijn uh, bij iAsk. Dan ga ik met jullie kijken naar de app Aanbieding. Dat is weer een aanbiedingen-app. Um, maar hij... ...is weer net even iets anders en er zijn een paar dingen aan die ik zelf wel heel plezierig vind. Dan komt Nancy met iMove. Ik ben benieuwd, ik heb iMove zelf al een tijdje op mijn iPhone staan... ...maar eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. Dus ik weet ook niet wat het weer toevoegt aan apps als Ariadne en uh, BlindSquare. Dan kom ik met een aardig appje Audiobus. En um, dan krijgen we de vragen die in uh, dit uur opkomen in de chat... En dan sluiten we weer af met de valreep en nou, wat iedereen verder nog uh, aan iOS uh, uh, heeft beleefd het afgelopen week. Oké, okay, voordat ik begin met uh, de IASC-vragen laat ik even de microfoon los voor uh, uh, de mensen die uh, nu even iets kwijt willen. Oké, okay. helemaal niemand. Nou, dan beginnen we met de vragen die binnengekomen zijn bij IASC. Nou, dat was er eigenlijk maar één. En die ging over de... De podcast van, als ik het goed zeg, 8 en 15 februari. Uh, die waren niet te downloaden via de website. Uh, dat is eigenlijk meer een vraag voor Nens. Ik geloof dat ik jou het mailtje al heb doorgestuurd, Nens. Uh, van 1 februari wel, maar dus 8 en 15 ging niet. Ik weet niet, ik dacht dat het via de pagina van Barty was gegaan. Dus via de iAsk pagina en niet via Blink magazine. Ik weet niet, mensen, of jij daar uh, uh, iets over kunt zeggen waarom dat niet zou kunnen werken. Ah, nee, sorry, je heb ik nog niet nagekeken. Dus um, inderdaad, ik zou graag willen weten of dat op de website van Mees is of op Blink. Um, ja, Mees zijn we nog weer druk in de weer om dat weer in orde te maken, ook met de um, podcast. Uh, maar dat ligt even stil omdat we inderdaad uh, extra druk hebben nu. Um, Dat nu. Was... Oké, okay, goed, daar wordt dus aan gewerkt. Ja, het is inderdaad jammer dat het uh, zo lang duurt voordat de podcast in, uh, uh, bij Apple is aangemeld. Um, dat heeft van alles te maken, had ik ook begrepen, van mensen met het logo uh, en meer van dat soort dingen. En ik, ik vind dat eerlijk gezegd best jammer als je ziet dat uh, zo iemand als, uh, hoe heet het jongens van uh, blind tech wou ik zeggen, maar ik, maar even niet, uh, um, tech touch heet dat. Um, dat die nu ook al hun podcast hebben aangemeld, dan... Had het mooi geweest als we dat met Bartje Mees ook al begin vorig jaar hadden kunnen doen. Ik weet trouwens niet of het podcast appje ooit besproken is hier. Um, misschien moeten we dat gewoon een keer doen als daar belangstelling voor is. Dat hoor ik dan straks nog wel van jullie. Oké, okay, meer was er niet binnengekomen bij IASC. Dus wat het mij betreft zet ik dan de microfoon vast en ga ik verder met... Um ...de aanbiedingen-app. Ja, ik kwam erop door uh, het forum. Er werd gevraagd volgens mij door Ineke... ...en Ineke is ook hier in de chat... Um, ...naar apps die, waar je aanbiedingen folders kon zien. Um, de meest gebruikte, denk ik wel... ...inmiddels door onze groep is Supermarkt Plus. Daar staan alle supermarkten in... Verder, in, ik heb dat net ook gemaild... is er een app die heet Shopboard. Uh, die hebben we ook een keer in de podcast behandeld. Uh, helaas is sinds de laatste update uh, wat mis met sommige schermen. Maar Shopboard, uh, heb je de mogelijkheid om eerst een categorie winkels te kiezen. Bijvoorbeeld supermarkten, speelgoedwinkels, uh, schoenen, uh, kleding... Uh, ...ook uh, uh, grootwinkelbedrijven zoals uh, Blokker en de Hema staan er allemaal in. Uh, we moeten nog even contact opnemen. Ik heb ze al een keer een mailtje gestuurd, maar dat is blijkbaar niet goed overgekomen. Dus ik ga dat nog wel een keer doen. Want het is een hele leuke app om uh, de aanbiedingen te bekijken. Maar goed, via het forum kwam ik op de app Aanbiedingen. Aanbieding heet die. En dat is een supermarkt app. En um, helaas is die niet helemaal toegankelijk. Dat wil zeggen dat uh, in het menu de knoppen niet zijn gelabeld. Maar dat is overkomelijk. Uh, ik ga even de zaak met jullie doornemen. Aanbieding. Oh, ik niet dat mijn iPhone te hard staat ten opzichte van de rest. Aanbieding. Als je het menu hebt geopend heb je een aantal knoppen. Die zeggen allemaal knop. 1... 2, 3, knop, 4, knop, 4, 5, knop, 6, knop, 7, 8, knop, 9 knoppen. Knop. Ik noem ze even op, want ik heb dat allemaal even uitgezocht. Knop 1 zijn de aanbiedingen. Knop 2 is nieuw en opmerkelijk. Knop 3 is dag aanbiedingen. Knop 4 is winkel bij jou in de buurt. Knop 5 is mijn lijstje. Knop 6 is zoeken. Knop 7 is instellingen. Ja, ik heb dit in een bestandje staan, ondertussen hoor je mijn spraak mee kletsen. Knop 8 is contact. En knop 9 is info. Nou, we beginnen gewoon maar eens even bij knop 1. Dat zijn de aanbiedingen. Op het moment dat ik die aantik, aanbieding, context. heb ik onderaan een aantal knoppen gekregen. Geselecteerd. Aanbieding, top 1 van 5. Nieuw, top 2 van 5. Mijn lijstje, top. 3 van 5. Zoek. Top. 4 van 5. Menu. Top. 5 van 5. Dat menu zijn weer die ongelebelde knoppen. Al die acht aanbiedingen. Oh. Knop. Menu, knop. En helemaal rechtsonder ook nog een knop. Die doet hetzelfde als de menuknop. Um, je hoort dat een, een aantal knoppen van het menu hetzelfde doen. Dan die uh, als die um, knoppen onderaan het scherm. Behalve dan dat er in het menu nog een paar dingen extra staan, zoals de instellingen. Ik heb nu de aanbiedingen gekozen. Aanbieding. Kop. Strip top 25 sterren. Knop. Index. PHP. Koppeling. Afbeelding. Nou, dat is een afbeelding. Daar hoeven we verder niets mee. Nieuw en opmerkelijk. Producten en acties. Albert Heijn. 83 aanbiedingen. Ik open hem. En wat ik nu zelf zo plezierig vind. Albert Heijn, vind, aanbieding. Terugknop. Aan dit lijstje is. Je kunt ook keurig in de, de, de Albert Heijn app zelf. Dit natuurlijk ook allemaal zien. Bonusaanbiedingen en zo. Maar. Albert Heijn, koptekst. Stop 10 sterren. Knop. Stop 10. Zoek binnen, supermarkt. Zoekveld. Aha, aspergepan, Normaal. 22,99 euro. Nu. 16,99 euro. Punt 99. Ja, dat vind ik dus heel plezierig. De normale prijs en de nu-prijzen worden gezegd. Aziatische maaltijden, normaal. 3,89 euro. Punt 89. Nu, 3,00 euro. Punt 00. Ik heb er vanochtend helemaal doorgelopen, want sinds wij verhuisd zijn, uh, maken wij ook gebruik van de Albert Heijn. We gaan straks ook nog even kijken of hij hem inderdaad ziet. Wat ik dus nog niet heb gedaan, is op zo'n aanbieding getikt. Dat ga ik nu eens even doen. En dan kijken wat voor mogelijkheden we krijgen. Albert Heijn, de rugknop. Details. Details. Koptekst. Onderstreping up. PNG. Onderstreping down. PNG. Knop Up en de down knop, dat zullen ongetwijfeld knoppen zijn die je naar de vorige en de volgende aanbieding brengen. Aha, Aziatische maaltijden. Normaal. 3.89 euro punt Nu. 3.00 euro punt Diverse varianten, bijvoorbeeld. Chinees-Indische rijkgevulde bami schaal 450 gram actieprijs per kilo 6.66. Korting. 23 procent. Je bespaart. 0.89. geldig T slash M. 6 mei. Winkel. Knop. Knop. Knop. Knop. Oh, knop. Ja. Gesele nieuw. Geselecteerd. Aanbieding. Oké. Okay, hier zijn dus nog een aantal knop. Knop. winkel De knoppen die ik nog niet had bekeken. Winkel. Knop. Zullen We er eens een aantikken. En er gebeurt er niks. Winkel. Knop. Knop. Nou. Altijd leuk. Oh. De tweede knop wikkels. wel wat. Winkels. Terugknop. Winkels. Geen kenmerken, zichtbaar. Albert Heijn. Kempenaar 341. Oké, okay, wat we hier dus zien is onderaan dat um, uh, die boodschap uh, heb je dus ook. De tweede knop brengt je naar wat er hier in de buurt is. Albert Heijn Kempenaar. Huidige locatie. Juridische informatie. Huidige locatie. Zo zeg ik. Huidige locatie. Knop. Dat zegt hij niks over. Menu. Dat. Zoek mijn lijstje, nieuw, dat geselecteerd, aanbieding, dat juridische informatie, sluitmelding, huidige locatie. Geen kenmerken, zeg maar, winkels, nou, ik kan mijn huidige locatie. Geen sluitmelding, huidige, lo huidige locatie. Oh, sorry, ja, hij zei het toch. Geen kenmerk, Albert Heijn, huidige locatie. Juridische informatie, huidige Zal locatie. nog even een keer huidige, huidige locatie. Locatie. hij had wel wat gezegd. Huidige maar. locatie, Albert Heijn, Albert Heijn Oh. huidige locatie Albert Heijn, Campena 341. Oké, okay. dus, dat is hem dus. Winkels. Context. Die gaan we terug. Terugknop. Detail. Albert Heijn. Terugknop. Weer terugknop. En Albert is Heijn. Weer aanbieding. In de terugknop. lijst van aanbiedingen. En we gaan terug en we komen aanbiedinglijst. Context. Van... Albert Heijn. Aldi. Boni. c 1000 Koop. Den. Dekamarkt. D slash. Ente. Hoogfiet. 7. Jan Linders. 68 aanbiedingen. Hij ziet ze dus allemaal. 33 aanbiedingen. Allemaal keurig staan. Geselecteerd. Aanbieding. Nieuw. Top. 2 van 5. Een nieuw. Onderaan scherm. Nieuw en opmerkelijk. Bekijk de nieuwste producten en acties. Legenlijst. Legenlijst. Aanbieding. Top. 1 van 5. Lege lijst. Ja, nou, die lijst is dus leeg. Um, Aanbieding geselecteerd. Nieuw. Mijn lijstje. Top. Mijn 305. lijstje is ook nog leeg. En wat ik dus nog heb gemist, geselecteerd maar het kan zijn mijn dat. Mijn Een 305. van de knoppen is die ongelabeld is nog om iets op je lijstje te zetten. Mijn lijst. Wijzig. Knop. Je bespaart op deze producten. 0,89, euro.89. Okay. Kijk. Albert Heijn. Koptekst. Aziatische maaltijden. Normaal. 3,89 euro. Punt 89, Blijkbaar was die eerste knop om het op in het lijstje te zetten. Want zoals jullie horen staat nu de Aziatische maaltijd in mijn lijstje. Nou, misschien wel heel lekker. Um... Aanbieding. Dat nieuw. Geselecteerd. Zoek. Top, nou, zoek. Van dat is eigenlijk altijd wel duidelijk. Menu. Top, het menu. 5 van 5. Dan gaan we gaan weer even naar het menu terug. En dan gaan we knop. even meteen kijken naar de... Um... De knop 3 waren dus de dagaanbiedingen knop 1, 2, 3. Ik heb ze nog niet gelabeld, ga ik wel doen. Dag de dag aanbiedingen. De, rug, de rugknop. Dag aanbiedingen. Zoek naar dag aanbiedingen. Groep on NL. Online cursus Engels. 799 euro. 00. 39 euro. 00. Nu. Groep on NL. Online cursus Engels. 799 euro. Nou. NL. Van d prijs Siliconen case geschikt voor iPhone 5. 14 euro. 95. 0, 0, 0 99. Nu. Dat is leuk. Even op tikken. Dit zijn dus allerlei Aanbieding. aanbiedingen. Terug ze vandaag halen, weet ik niet. Aanbieding. Context. Dealshare. Knop. Nog 8 uur en 42 minuten. <laughs> Bestel. Knop. Silicone case geschikt voor iPhone 5. 14,95 euro. 93%. Nu. 0,99 euro. Silicone case geschikt voor iPhone 5. Kleur. Zwart beschermt de iPhone perfect. Op is gelijk aan op. Oké, okay, dat is alles. Terug. Aanbieding. Dealshare. Knop. Ik heb geen idee wat Dealshare inhoudt, maar dat zal misschien wel de winkel zijn waarom het gaat. Dagaanbiedingen. Terug. Terug. Dit zijn dus de dagaanbiedingen. Um, Knop. Dan hebben we winkel bij jou in de buurt. Nou, dat, dat gaf hij al aan als Albert Heijn. Kijk of Knop. er nog meer is. 1, 1 op 2, 3 op 4. Winkels. context Geen kenmerken zichtbaar. Ik zie dat wel vaker. Ik heb geen idee wat het is. Misschien een kaartje, dat vermoed ik. Uitige locatie. Juridische informatie. Uitige locatie. Uitige locatie. Krijgen we dat Wikkels. Koptekst. Geen kenmerken. Sluitmelding. Albert Heijn. Campona 341. Aldi. Jol 3525. Kijk, nu krijg ik er nog meer. C1000. Jol 37.01. Dat klopt, dat was onze vorige. Jumbo. Wagenpassage 76. Dk Markt, Nering Passage 3. Juridische informatie. Nou, dat zijn dus de winkels waarvan hij vindt dat ze in de buurt zijn. Winkels, context. Oké. Okay. Zoek, tap, geselecteerd, menu, Tab. Dan gaan we naar het menu. Uh, mijn lijst hebben we gehad, zoeken hebben we gehad. Uh, dan gaan we nog even naar knop 7, de instellingen. Knop. En omdat het er knop 9 zijn, ga ik van onderaf. 9, 8, knop. Knop. 7... Instellingen. Koptekst. Filter aanbiedingen. Mijn supermarkten. Knop. Zoekafstandwinkels. KM. Geselecteerd. 1. Knop. 2. Knop. 5. Knop. 3. Sorteer aanbiedingen op. Geselecteerd. Alfabet. Knop. 1 van 2. Dit is allemaal wel duidelijk. Prijs, denk ik. Knop. 2. volgorde van sortering. Geselecteerd. Oplopend. Knop. 1. Aflopend. Knop. Aanbieding. Top. 1. Nieuw. En dan ben ik het tweede. Nou, eigenlijk lijkt me dit wel even voldoende als het om dit appje gaat. Ja, je kunt dus kiezen uh, of je deze app gaat gebruiken in plaats van uh, Supermarkt Plus. Ze hebben allebei zo hun, uh, hun dingen, hun voor- en hun nadelen. Oké, okay, dan mag ik wat vertellen over iMove. Um, om eerlijk te bekennen heb ik dus ook heel weinig tijd gehad om er echt goed naar te kijken. Um, ik heb hem wel even snel geprobeerd, dus ik hoop dat jullie mij een beetje bijstaan voor degenen die het wel al goed hebben geprobeerd. Um, wat is iMove? Uh, je kunt um, gesproken uh, memo'tjes maken zeg maar op, uh, op loca of, ik moet zeggen, locatie gebonden. Dus je staat op een locatie en je spreekt daar een, een berichtje in en dat krijg je dan weer te horen als je weer op die locatie aankomt. Um, het is wel een heel kort berichtje, want het is 15 seconden, vind ik erg weinig. Um, maar ja, je kan er wel wat in spreken. Wat doet hij nog meer? Uh, je kunt, hij geeft aan waar je bent, dus het adres waar je bent. Uh, hij geeft aan wat er in de buurt is. Dat uh, kun je verschillende dingen kun je aan- of uitzetten. De point of interest, zoals ze dat noemen. Kun je zeggen, nou ik wil alleen de scholen zien of alleen uh, een bepaalde soort diensten wil ik zien... Of je wil gewoon alles zien en als je dan, dan bij in de buurt komt, dan spreekt hij uit uh, dat je in de buurt bent. Zeg maar. Dat kun je allemaal instellen. Je kunt zeggen van oké, okay, op zoveel meter moet hij dat gaan zeggen. Je kunt zeggen dat hij uh, dat helemaal niet moet uitspreken. Je kunt ook zeggen dat hij het op de achtergrond. Uh, dus dat als je je uh, iMove niet hebt aanstaan, de app uh, zelf niet open hebt staan... Dan kan je door de functie of de, de instelling Notify Me, als je die aanzet, dan uh, blijft hij op de achtergrond zeg maar, uh, toch de informatie geven. Ook al staat je appje niet open. Hij maakt dan inderdaad gebruik van je gps, dus dat uh, pakt wel weer flink wat van je batterijen af. Um, ik ga hem openen en ik heb wel een punt gemaakt, dus ik ben benieuwd of hij die, die gelijk gaat noemen. Ik heb op de plek waar ik nu zit, dat is lekker voor het raam uh, in de zon heb ik een puntje gemaakt en ik ben benieuwd of hij wat gaat zeggen ik ga hem openen, ik moet eerst even voice over opstarten lichtrund berichten zoekveld Inmove. E attentie u mag inhablen voor je softwaretoe-ervaring ze de voor features of dat stand richting ontgrendeld. Oké, okay. ik moet hem even omgaan zodat de microfoon even goed staat. Nou, hij wil dat niet. Ik hoop dat het te verstaan is wat hij zegt. U um. mag inhablen voor je softwaretoe-ervaring ze de voor features of dat. Nou, hij roept dat ik de voor je over aan moet zetten. Nou, die heb ik al mails natuurlijk Knop. aangezet, dus ik klik even op oké. Okay. Knop. Ik begin links bovenin, daar staat een i. Oftewel van informatie, daar zie ik wie de webbouwers zijn. Volgens mij iets met Italiaans, nog iets. In de titel. Settings. Dan hebben we nog dat settings, daar gaan we zo in kijken. En wat vind ik in het begin? Location. Koptext. Je hoort dus al dat het een Engelse app is en hij geeft dus aan waar ik nu ben. Los Baring, Noord, Poerse, Noordwest. Oké. Okay. Hij geeft aan dat ik op de Rosmolenpad ben. En um, ja, mijn Engels is uh, wat dat betreft denk ik um, een beetje um, niet genoeg toereikend, zeggen we dan. Want Bearing, Beering, bearing, Bearing. bearing um, ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelen, maar het zou de richting zijn, want er staat Noord achter. En de koers is uh, Noordwest. Dan. Laat me, laat die categorie selected. Dan zegt hij around me many uh, categories uh, en als ik, dat zegt dus eigenlijk van oké, okay, als ik hier op dubbeltik geeft hij aan wat er allemaal bij mij in de buurt is en ik heb een heleboel categorieën aanstaan. Meer info, around me, many categories select, around me, many categories select. Ik ga er even op dubbeltikken. Points of interest, back. Terugknop. Ik neig een nieuw schermpje, ik sta op de backknop en als ik Points doorloop, hoor ik hier Context. dat ik de Points of Interest kan vinden. En dat heeft hij weer gevonden via Google. Points of interest Google. Context. Mm, Daarom staat er ook Powered by Google van Milo slash 41 MT. Nou, van Milo is hier in de buurt. Van hier Nassau School 43 MT. En de Oranje Nassau is hier 43 MT vandaan, oftewel 43 meter. Klopt, want ik woon tegenover een basisschool. En uh, zo kan ik een heleboel dingetjes vinden in mijn buurt. Psychologiepraktijk Marianne Rickert, 186 MT. En kan ik een beetje weten wat de buren zo wel doen, hè? Dus ik zie dat hier een psychologiepraktijk in de buurt is. Dat is mooi. Liever ga ik. Beauty salon, my choice, 117 MT. Liever ga ik naar de beauty salon, my choice. Maar oké, okay. ik ga weer even terug naar Beck. Terug... Meer about Raad me mani categorie selectet. Daar was ik gebleven. Meer info. Raad me mani categorie selectet. No. Dan krijg ik een knopje dat heet meer info. Ik ga erop klikken. Categorie selection back terugknop. Ik kom op een nieuw schermpje en daar zit. Dan, heb ik, dan sta ik natuurlijk weer op de backcrop en categorie selection. Hier kan op. ik zeggen welke categorie ik wil dat hij mij aangeeft. Select al. Alles selecteren, Select all. alles uh, deselecteren, geselecteerd, amusement. Nou zo kan ik amusement aanvinken of, uh, of uh, hoe noem je dat, afvinken. En al die uh, soorten kan ik aan en uitzetten, dus alle categorieën kan ik uitzetten. Nou dat ja. lijkt me duidelijk. Remove Schakelknop. Ja. Dan krijg ik naar de categorieën dan krijg ik een Notify Me, oftewel dat kan ik aan- of uitzetten. Dat is uh, een optie. En wat ik al zei in het beginverhaaltje, is dat als ik die aanzet, dat hij dan uh, inderdaad ook als mijn appje niet actief is, dat hij me toch gaat vertellen wat er allemaal in de buurt is. Ik heb net uh, even een rondje door mijn huis gelopen en uh, inderdaad, uh, toen ik mijn slaapkamer inliep, uh, toen uh, zei hij dat daar uh, over, nou wat was het, 26 meter de basisschool was. Um, in Notify me. Speech Dan krijg je onder dat notify me uh, instellingje, krijg je de speech notes, notes oftewel uh, de spraaknotities die je kunt maken. Record in Record in this location. Oftewel, ik kan hier een opname maken en onthoud, het is maar 15 seconden. Dus uh, dat is wel erg snel. Ik ga er eentje maken. Ik dubbel Attentie. Oh, Are you die start recording? start started. Stop talking or double tap to finish. De maximum comment length is 15 seconds. Oké, okay, wat hij zegt in het Engels is uh, of ik uh, klaar ben om de uh, opname te starten. Als ik uh, start, uh, dan kan ik hem stoppen door dubbel dubbeltikken uh, of gewoon te stoppen met praten. Nou ja, de maximum, uh, maximum, maximale lengte die je kan inspreken is 15 seconden. Dan heb ik nog drie keuzes. Ik heb deze vraag expres laten staan. Dus de eerste keer als je erin logt, krijg je deze vraag dus. Yes, dan kan ik Yes, don't ask anymore. Oftewel, ja, dat is goed wat je hier allemaal vertelt. En uh, kom er niet meer nog een keertje met die vraag terug. Yes, no. Als je hier yes zegt, nou, dan betekent dat je het uh, begrijpt. En uh, dat je wilt beginnen met het opname. En um, vervolgens komt hij de volgende keer weer met deze vraag. Dus het is altijd handig om yes, don't ask anymore... In te klikken uh, of te kiezen. En dan hebben we nog de no-knop. Ja, dan brengt hij je vast terug bij het begin. Omdat je geen opname wil maken. Yes. Ik yes. zeg yes, don't, don't ask, ask anymore. anymore. En vervolgens maak ik nu een opname. En 15 seconden zijn nu dus voorbij. Je hoort al een pluk, pluk. Oké. Okay. Ik ben weer terug bij het beginscherm. Record uh, in this location. Oftewel... Uh, ik heb de opname gemaakt en als ik doorgeef. Hoor ik show speech notice, notes? sorry, ik begin uh, zijn uh, Engels aan te nemen. Oftewel, uh, laat mij de spraaknotities zien. Ik tikte weer op. Speech notes. Ik kom weer linksboven in op de terugknop. Speech notes. De spraaknotities. Nou, je hoort dat de rosmolenpad uh, Culemborg is aangegeven. Dus bovenin daar zit, die, uh, daar zit de laatst opgenomen uh, uh, spraaknotitie. Ik dubbeltik erop. En vervolgens maak ik nu een opname. En uh, 15 seconden. Nou, je hoort al, 15 seconden is dus erg kort. Ik heb er nog een aantal meer Roze gemaakt. Rosenpad. Sturmolen, Rosmolenpad. Lekker onder de palmboom. Nou, die was lekker uh, onder de palmen inderdaad, die ik in de achtertuin heb. Back, nou, move, wat is er move, nou leuk move. aan aan deze speech notes dat hij dat als het goed is als je in de buurt van de locatie komt, het gaat uitspreken. Ik ben weer even bij het beginscherm en move, Dan ontext. heb ik de koptekst settings. en dan heb ik even de settings. Daar loop ik Dat dubbeltje ik even op. Back. Terugknop. En daar staan de instellingen die je kan instellen. Ik probeer even in het Nederlands uh, te vertalen wat hij staat. Je kan zeggen over hoeveel meter hij uh, zeg maar een, een, een, uh, iets moet uitspreken. Uh, over, even kijken hoor. Time warm me only after this time. Oké, okay. na zoveel seconden dat hij dat uitspreekt. Da da city, city you information is only when you in City. Oftewel, moet uh, de city aanstaan, oftewel moet hij aangeven in welke stad ik ben. Dat is een, een schuifknopje of city. dat aan- schakel of uitzet. Uit. Baring. Dat is die uh, bearing weer. Uh, dat ik niet helemaal weet wat het is, maar het is waarschijnlijk een richting. Dus uh, of ik in het noorden, zuiden of het westen zit. Baring. Koers is ook speed. hetzelfde, ook weer een richting. Speed. Realt automatisch. Allow move to warn you about the address when notify okay, me is on. Oké, hij zegt hier um, um, dat hij het automatisch moet voorlezen. Um, en dat, uh, even kijken, allow a move. I move to warn you about the address when notify me is on. En moet vertellen waar je bent, op welk adres je bent uh, als mijn notify me dat schakelaatje om is. Dat was in dat eerdere veldje hiervoor. Hè? In het beginscherm kon je dat doen. En of hij dat dan automatisch moet voorlezen. Nou, dat kun je aan of uitzetten. Points of interest. Die Nou, die points of interest die kan ik ook op afstand warm. vertellen of dat, hoeveel meter die dat moet. Over hoeveel meter die dat moet vertellen. Wanneer die het moet herhalen. Onder 600 seconden staat hij nu. En of ik dat weer automatisch wil laten voorlezen. Speech dan de spraaknotities, ook weer de, de, de afstand wanneer die het gaat doen uh, herhalen. Met manier, en of die dat automatisch moet voorlezen. System, prevent de screenlock, schakel op. -op, -op Dan zijn er nog wat systeeminstellingen. Prevent the screenlock, oftewel uh, dat hij niet uh, in de in de screenlock terechtkomt. En um, dat was het, een klein beetje. Ik ga uh, de, de ding loslaten en ik hoop dat er mensen zijn die het ook in praktijk hebben gebruikt en uh, misschien weten uh, de, antwoord op het, of de antwoord op de vraag van Tom: in uh, hoeverre dit nou uh, anders is dan uh, of. Nou, hoe noemen we dat? Uh, wat, wat de voordelen zijn van dit ding ten opzichte van Ariadne bijvoorbeeld of uh, Blind Square. Nou ik gebruik het uh, regelmatig ook uh, in, in auto's als ik uh, hier uh, rondreis. En uh, wat, mij, wat ik handig vind is die speech notes. Die heb ik niet in andere programma's gezien. Uh, en uh, wat wel grappig is, is dat je bijvoorbeeld ook de snelheid waarin iemand rijdt uh, ermee kan, uh, kan uh, controleren en dat uh, werkt uh, redelijk goed. Of het ook accuraat werkt op bijvoorbeeld uh, speech notes in uh, situaties waarin je dringend een waarschuwing nodig hebt, dat betwijfel ik, want hij geeft zoveel informatie dat hij soms gewoon uh, uh, door het veel geven van informatie de meest belangrijke informatie net niet geeft. Dus, je moet wel echt goed opletten wat je aanzet en wat je uitzet in die keuzes die je hebt. Ik was ook nog benieuwd, um, dat is natuurlijk een beetje lastig om na te gaan... ...maar ik, ik vraag me af hoeveel internet hij gebruikt. Of hij constant uh, uh, loopt te googelen of dat hij dat uh, zeg maar uh, alleen maar doet als, um, als je erom vraagt. Dat zijn, dat zijn altijd moeilijke dingen om te bepalen. Dat geldt trouwens ook voor BlindSquare, want ik heb ook geen idee hoe hoeveel BlindSquare nou aan, aan internet verbruikt. Heb jij daar iets van kunnen zien al, Nens? Nee, dat is voor mij onbekend. Maar uh, ja, hij zegt dat hij werkt op locatiebepaling. Dus dat is inderdaad die GPS, maar dan zou hij toch zijn informatie... Van die punten, ja, dat is een hele goede vraag. Um, nee, ik heb geen idee. Ik kan het wel uitproberen, zeg maar. Uh, ik heb toch geen wifi buiten mijn gebied waar ik woon, dus ik kan het een keer proberen. Nou, Ik heb wel de indruk, want ik heb toen wel gekeken naar mijn algemene internetverbruik en met, die, uh, met, met dat programma uh, gekeken op welke tijdstippen ik veel gebruik had. En ik heb de indruk dat het wel behoorlijk wat gebruikt hoor. Oké, okay, Aad, uh, heb jij ook BlindSquare op je iPhone staan? Ja, ah, heb ik ook hier. Ja, ik heb BlindSquare ook. Uh, gebruik trouwens ook veel. Maar ja, hoeveel precies weet ik niet. Maar ik, ik heb laatst, uh, omdat ik uh, wilde kijken naar een ander abonnement, is gekeken hoeveel internet ik gebruik buiten mijn huis. En dat viel toch knap tegen. Dus ik vermoed dat die programma's best wel wat gebruiken. Ja, van Ariadne weet je dat op het moment dat je uh, vraagt om, uh, om je locatie, van waar ben ik, dat hij dan het internet opgaat en bij Google, gaat, uh, bij Google Maps gaat kijken waar je bent en verder gewoon de eigen punten uh, via de GPS bekijkt en daar geen internet voor nodig heeft. Maar dit soort apps die dus ook constant uh, points of interest uh, we gaan, uh, gaan roepen, die zullen toch regelmatig uh, uh, zeg maar het internet opgaan dus meer verbruiken. Oké, okay, zijn er nog mensen die iets kwijt willen over iMove? Um, dan laat ik nog even de microfoon los. Oké, okay, goed, dan gaan we verder met het uh, volgende item. Dat is eigenlijk meer een grapje. Omdat er een vraag was gesteld, ook weer in het forum... over uh, het uh, uit de iPhone halen van opnames die je hebt gemaakt... Ja, dat is een. Uh, uh, dat is lastig. Dat ging in dit geval ging dat om. Uh, uh, Tune-in radio. En helaas gaat dat met Tune-in niet. Uh, tenzij je hem jailbreakt en in uh, de mappenstructuur kan gaan uh, zitten rommelen, dan zul je het wel vinden. Um, er werden twee apps genoemd. Die apps heb ik allebei bekeken. En, en gekocht. Nou, van de ene. Uh, heb ik, nou, Nee, echt spijt heb ik niet. In zoverre. Het probleem is toch een beetje de toegankelijkheid van die apps. Er is een app die heet... Uh, moet ik even... Aanbieding. De aflopend. Geselecteerd. Oh, ik Oplopend. Ik zie even uit. Dat zullen we maar even doen. Want er staat een Aanbieding. instelling. Audio -watt. Scan. Audio. Aanbieding. Remaster. Remaster. Dat is een appje waarbij je allerlei... Uh, uh, even remasteren... Is eigenlijk de term die gebruikt wordt om een opname op te poetsen. Een paar jaar geleden hebben we alle Beatle opnames geremasterd, voorgeschoteld gekregen. Um, en zo gebeurt het wel vaker met oude opnames. Die worden dan een beetje opgekalevaarderd en opgepoetst en dan zogenaamd geremasterd uitgebracht. Nou leuk voor wat het waard is. Deze, met deze app kun je audio remasteren. En... Um, dat in dit geval betekent dat, dat je uh, uh, iets aan de toonregeling kan doen. Er uh, zit een uitgebreide equalizer in. Uh, bij je dus bepaalde frequentiegebieden. Bijvoorbeeld het laag, het midden, het hoog. Noem maar op. En alles wat er tussenin ligt kunt ophalen of juist wegdrukken. Uh, je kunt er een effect op zetten. Je kunt er van allerlei dingen ermee doen. Ik heb er een beetje mee zitten spelen en ik liep aan tegen een stukje ontoegankelijkheid. Ik heb helaas Nancy niet op kantoor getroffen gisteren om daarna verder naar te kijken. Een ander, dat ga ik niet bespreken dit appje. Een ander appje wat misschien wel leuk is, is Audiobus. Audiobus is ook een audio app en daarmee kun je... Uh, een, een, even, ik zal proberen uit te leggen wat een bus in dit geval is. Een bus is een... Um, een, een, een soort is de mogelijkheid om bepaalde dingen aan elkaar te knopen. Je hebt bijvoorbeeld, ik roep maar wat, uh, even simpel gezegd, een aantal uh, inputs en je hebt een aantal outputs. En je kunt dan zeggen van welke input je aan welke uit, output knoopt. Nou, ik ga het appje even starten. Um, dit appje, doet audio dus dus. helaas 256 frames. Niet wat, uh, wat uh, we hadden gehoopt. Dus inderdaad, het mogelijk maken om opnames die je hebt gemaakt met bijvoorbeeld tune in naar buiten te leiden. Um, het is wel zo dat in dat remaster appje kun je aangeven wat je met de audiobestanden wilt doen. En dan kun je eventueel apps ook uh, koppelen aan de output, zeg maar. Zodat je dus een geremasterd. ...stukje muziek of stukje tekst naar buiten uit kunt voeren. Maar ik heb nog niet kunnen vinden, en waarschijnlijk kan het ook niet... ...om uh, een audiobestand in dat remaster-appje in te voeren van tuning. Je kunt wel je muziek doen, want dat is me gisteren in de trein terug naar Lelystad gelukt... ...en ik had genoeg tijd, want de trein naar Lelystad had 23 minuten vertraging... Um, maar echt opnames vanuit TuneIn, dat zit zo diep. En Dirk heeft het al eens eerder uitgelegd. Uh, iedere app draait in zijn eigen box binnen de iPhone. En het is best lastig om vanuit dat hokje zeg maar, informatie aan elkaar door te sluizen. Dat wordt echt helemaal door Apple in de hand gehouden. Um, confir button. Knop. Een confir button. 35%. audio dus. 1.0.2. .1. Geselecteerd. Het input connection. Add input connection. Oké, okay, dat ga ik doen. Geselecteerd. Cancel. Knop. Microfoon input. Microfoon input heb ik. No audio de apps vond. Find apps. Knop. Find apps die een input kunnen geven. Microfoon input. Ik pak voor de grap even microfoon. Oké. Okay. Comfort button. Knop. Nu heb ik dus mijn Input heb ik geregeld en het is de microfoon van de iPhone. En dan ga ik even iets gevaarlijks doen. 1 geselecteerd. Geselecteerd. Het input connection. Input eject input audio Knop eject input, dus dan trek je hem eruit. Geselecteerd. Het effects connection. Knop effects connection. Kunnen we zo ook nog wel. Laten we het even doen kijken of die. Geselecteerd. Kinsel. remaster. Ja remaster. Cancel. Knop. Dus wat er dan nu gebeurt is dat hij de. Zeg maar, het, de input eerst doorlust naar het appje Remaster. En de grap is dat als je dus in remaster daar een effect op zet of een equalizer, dan het geluid dus door Remaster wordt veranderd. Remaster cancel. Dat gaan we even Knop. niet doen, want dan kom ik tegen... Niet. 256. Oh, output. Apps, dat help. About, the help. Apps, output. Geselecteerd. Het output connection, daar ga ik weer even. Knop. Geselecteerd. Het kensel speaker output garageband. Ik kan de output, output dus sturen naar een garageband of naar de speaker. Dat ga ik nu doen. Niet schrikken, want ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. 256 ja. frames. Wat je nu hoort is dat ik, ik door, door de microfoon van mijn iPod, een iPhone praat en ja. dat het geluid uit de speaker van mijn iPhone komt, maar die hangt aan een uh, mixer. Dus je hoort me nu via de microfoon die aan de mixer hangt, maar je hoort me ook via mijn iPhone-microfoon en via de uitgang van de iPhone ook op mijn mixer. En daar zit een klein stukje vertraging in. Uh, als je dit gewoon zelf buiten doet, dan gaat de boer rondzingen. Maar het, de grap hiervan is, en ik zei het al, dit is meer een grapje. Stel dat je uh, een aantal uh, uh, losse speakers hebt en je hangt die dus aan je iPhone, dan kun je je iPhone als uh, microfoon of als megafoon gebruiken. om een groep mensen met flink wat volume toe te spreken. Input. Eject input audio dus. Oké, okay, ik ga nu de input. Uh, eject input Knop. En nu praat ik alleen maar weer gewoon via de microfoon. Ja, nou, ik wou het hier maar even bij laten voor wat het waard is. Het is leuk om even mee te spelen. Uh, het kost 2 euro, zoveel. Dus je kunt het ook zien als een beetje weggegooid geld misschien. Oké, okay, dat was Audiobus. Is er nog iemand die hier iets over kwijt wil? Je speelt het als A-U-D-I-O-B-U-S, hè? Ja, heb je hem al gevonden? dus Zoals ik al zei, ik had er twee gevonden met Audiobus. En de een was de Remaster en de andere was echt Audiobus. De ene Audiobus is vier zoveel. En die uh, Remaster, Audiobus en Copy, die was 2,69. Dus ik weet nog steeds niet welke het is. Uh, volgens mij moet je die dure hebben. Die andere, die Remaster, dat is dus die app die daarmee samenhangt. En met die twee apps samen uh, kun je dus wel het een en ander doen. Ik ben er dus nog niet helemaal achter of het mogelijk is om echt alles... Dus ook opnames met tune-in gemaakt uit je iPhone te trekken. Ik ben eerlijk gezegd nog steeds bang van niet. En ik kon het ook niet 100% uitproberen. Uh, mochten wij tijd van leven hebben, mensen, kunnen we het op het werk wel eens even proberen of het dan wel lukt. ...en of we dan misschien iets aan die toegankelijkheid zouden kunnen doen... ...door middel van het labelen van knoppen, als ik maar weet waar alles voor werkt. Maar op een gegeven moment had ik gisteren iets gedaan met uh, die Remaster-app... ...dat mijn muziek zo hard klonk dat ik ongeveer mijn, uh, mijn oortjes opblies. Dus ik ben maar even gestopt met experimenteren. Oké, okay, dat, uh, dat was de audiobus. Uh, dat betekent dat we nu weer aangekomen zijn bij uh, vragen die hier tijdens dit uurtje in de chat zijn opgekomen... En dat kan wat mij betreft meteen door naar uh, uh, wat mensen de, deze week nog allemaal kwijt uh, wilden over uh, wat ze hebben beleefd met de iPhone, iPad, noem maar op. En ik zou zeggen, ga je gang. Het blijft zijn heel erg stil, jongens. We gaan dat toch niet meemaken dat we voor uh, vier uur al klaar zijn? Nee, dan wil, wil ik nog wel wat zeggen of uh, nog wat vragen en nog wat zeggen. Ik had nog wat nieuwtjes gelezen um, en, zie, en dan moet ik dat weer onthouden. Ik dacht, er komt vast wat spraken. Dat er, uh, oh ja, Storytel kwam uit, um, dat is Luisterboeken, een of andere uitgever die uh, Luisterboeken vrij gaat geven. Voor 14,95 per maand blijkt een succes in een van de Noorse landen, geloof ik Zweden, dat weet ik niet helemaal zeker, misschien weet iemand anders dat. Um, dat komt eind mei geloof ik. En er was er nog een nieuwtje, maar die weet ik even niet meer. Dus dan ga ik dadelijk even naar kleuren als iemand anders aan het woord is. Um, dan had ik nog een vraag die ik binnenkreeg telefonisch. Um, we hebben er al eerder naar gekeken. En uh, het is al vaker besproken: de voor- en de nadelen van een kleurherkenner. Maar weet iemand een goede Nederlandsdalige kleurherkenner? Nou, ook hier blijft het angstig stil. Ik had er laatst ook weer eentje gezien of dat nou Color C is. Ik weet het niet meer. Ik heb er al een aantal, malen, aantal apps geprobeerd. En ja, ze blijven mij gewoon tegenvallen. Wij gebruiken hier thuis de, de Fame. Dat is een opzetstuk op de, op de milestone. Die past in de USB-poort. En ja, die heeft zijn, zijn eigen belichting. En de afstand van de camera tot het object is gewoon goed. Je zet het op datgene waarvan je de kleur wil weten. En dat doet hij gewoon goed. En uh, ja, ik heb nogmaals geen app gevonden die daartegen op kan. Ik denk ook dat het heel erg lastig is om die te maken. Nou, wat ik wel uh, nog kwijt kan, wel, is uh, het volgende. Ik, ik zag van de week een appje, dat heet MyWay. Ook een navigatie-app die ontwikkeld is uh, uh, in samenwerking met de Zwitserse organisatie voor blinden en slechtzienden. En dat appje kan, kan je gebruiken om routes mee te lopen. Je kan een route uh, samenstellen on, uh, in real time, dus terwijl je loopt. En je kan dan door het schudden van je iPhone points of interest aangeven tijdens je route. En uh, je kan met het appje ook uh, naar een contactpersoon navigeren. Dus als je in je adresboek uh, een adres hebt staan van iemand, dan kan je dat aanklikken. En dan kan je daar naartoe uh, navigeren. En als je het appje horizontaal houdt geeft die een trillingtje als je in de juiste richting loopt. En een ander ding dat handig is van het appje is dat je als je de weg kwijt bent geraakt. Kan je een e-mailtje sturen naar iemand en die krijgt dan een link uh, via Google Maps waar je uh, de weg bent kwijt geraakt. En je kan zelfs ook een foto maken als je dat, uh, de techniek machtig bent van een bepaalde plek. Zodat iemand die plek uh, kan herkennen. Ja, ik heb zelf MyWay op mijn telefoon staan, alleen was dat de gratis versie. Um, ik heb er dus wat mee geëxperimenteerd, maar werd daar niet echt heel blij van. Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen dat ik het gewoon niet snap. Uh, waar jij het over hebt over deze mogelijkheden, die fietsers, Aad, is dat de gratis versie of is dat de betaalde versie? En weet jij toevallig ook de prijs? De betaalde versie was iets van 13 euro, dat was best wel een hoop geld, maar ik heb hem toch gekocht... Uh, omdat, ik, uh, om, omdat ik een beetje ziek werd van de reclames in de, in, in de gratis versie uh, en ja, volgens mij levert die betaalde versie een aantal extra opties op, maar niet zo heel veel uh, alleen ze zeiden dat ze, dat ze druk bezig zijn met de ontwikkeling van het ding en nou ja, ik dacht van nou, dat vind ik toch wel een goede ontwikkeling laat ik het maar kopen maar ik zou nog maar even bij de vrije versie blijven, uh, blijven als ik jou was denk ik nou, misschien is het wat om een keer uh, hier aandacht aan dat appje te besteden. Ik ga er gewoon weer eens mee experimenteren. Dat lijkt me, dat lijkt me wel goed. Nooit weg zo'n app. Dankjewel laat. Nou, ik uh, heb een uh, verhaaltje te vertellen over het, uh, de site e-books.nl. Nee, e dat, dat is wel mooi, want um, daar kun je namelijk als je een boek koopt... Dan kun je zien of het een, uh, een uh, DRM uh, heeft of dat het een watermerk heeft. En als het een watermerk heeft, dan kun je hem gewoon lezen met uh, uh, Voice Dream ook, de e boek. En als je een DRM hebt, ja, dan moet je Digital Ed uh, Edition van, uh, Editions, van Adobe gebruiken. En ik was eigenlijk wel eens benieuwd of er veel mensen hier zitten die uh, daar ervaring mee hebben. Alwin heeft mij een beetje wegwijs gemaakt daarin. Maar ik ben benieuwd of hier nog meer mensen daar wel eens mee werken. Nou, ik heb van de week met jou geloof ik of met iemand anders uh, over die DRM zitten praten of zitten mailen. Maar het lukte mij ook niet met, met uh, Edition digital edition om, uh, om uh, een boek om te zetten naar een uh, hanteerbaar formaat uh, Dus ja, ik weet niet ik, of ik doe het verkeerd dat zou heel goed kunnen of het kan niet altijd ik had het boek gekocht bij Apple trouwens misschien dat dat uh, het probleem is met Apple boeken lukt het je op geen enkele manier mij is het één keer gelukt, maar je hebt meer nodig dan Digital Editions alleen. Want je hebt ook een DRM remover nodig. Die heb ik en daarmee heb ik die DRM verwijderd en kun je hem overal afspelen. Maar dat is maar één keer heb ik dat gedaan en daarna heeft zich de gelegenheid niet meer voorgedaan. Ik hoop dat dit is... Ja, ik heb ook een DRM remover van iemand gekregen, maar... Uh... Ook, ik weet niet of er zijn er meer van in omloop. Maar het lukte me daar ook niet mee. Nee, voor een Adobe... Uh, de digital Adobe edition heb je nodig. Of hoe heet, het, nee, hoe heet dat ding? Ik vind het zo'n moeilijke naam. Die heb je in elk geval nodig. Uh, het is niet zo dat je gewoon een boek alleen met die password remover... Uh, of met die, uh, hoe heet dat ding? Uh, nou ja, met DRM remover eraf kan krijgen. Je, je moet hem eerst in digital editions openen. En dan, uh, als je de tekst dan, dan kun je de tekst lezen. En als je dat kan, dan, uh, uh, dan kan je daarna met die remover, kan je hem uh, uh, ont ontmaagden, zoals Alwin dat noemt. Ja, nee, dat is helemaal correct. Zo is het inderdaad. Je, je hebt het allebei nodig. Je hebt een uh, Adobe account nodig, je hebt dat Digital Editions nodig en je hebt een goede DRM remover nodig. En dan Ook een Adobe account eerst? Volgens mij geen account. Die heb ik tenminste ook niet. En dat gaat toch wel, wel lukken. Maar wat, wat wel mooi is, als je het niet bij Apple koopt... Kijk, er zijn natuurlijk ook een heleboel sites en boeken te vinden die ook bij Apple staan. En uh, gisteren kreeg ik van Alwin de tip. Want ik zei, ja, ik, uh, ik wil eigenlijk wel dat boek misschien wel kopen, maar... Ik, uh, ik kan het niet, uh, niet, ik weet niet precies of, of ik het wel wil. Want toen zei: nou dan moet je in de Apple Store gaan kijken. Daar, uh, als het daarin staat, dan heb je uh, meestal een inkijkmogelijkheid. Dat weten we ook van uh, Ruud. En uh, nou, als je het dan wil hebben, dan koop je het op die, op die andere site. Als je de, en daar kun je zien of het een watermerk heeft. En als het dat heeft, nou, dan kan je het zonder meer kopen en lezen en overal. Ja, het lijkt me een uitstekende oplossing. Ja, helemaal goed. Ik ken die site inderdaad. Daar staat dat tegenwoordig op en dat is... Hebben jullie trouwens ook ervaring met audiobooks HQ, heet het geloof ik. High quality, die heb ik geprobeerd, maar die, die waren voorkomen ontoegankelijk. Althans, dat appje was voorkomen ontoegankelijk. Ja, heb ik ook geprobeerd, werkt voor geen meter. Oké, okay, nou, het is uh, interessant om allemaal weer mee te krijgen. Uh, ik had het in het begin van het vraaguur over de podcasts app. Uh, ik weet niet uh, of er hier mensen zijn die hem gebruiken en of er eventueel belangstelling is dat we het hier een keer over gaan hebben. Volgens mij heeft Nancy hem een keer besproken. De podcast app van Apple hebben we het toch over? Ik uh, had al getikt. Uh, ja, maar hij is wel veranderd. En uh, ik, uh, een aantal van die veranderingen snap ik niet helemaal. Ik gebruik hem regelmatig. Recht... Ja, ik heb hem nog nooit gebruikt, maar ik ben het steeds van plan. Dus ik zou het wel prijs stellen als we er een keer aandacht aan zouden kunnen besteden. Ja, ik ben hem gaan gebruiken uh, uh, in verband met uh, uh, dat voorstel van uh, de NTR, de SPIN, wat ze nu weer s'nachts aan het uitzenden zijn. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook nog niet echt alles uh, helemaal door heb van de app. Um, maar dat komt ook omdat ik gewoon mezelf nog geen tijd heb gegund om dat allemaal uit te zoeken. Ik ben gewoon naar die uh, podcast gaan zoeken en uh, klaar. Dus, uh, uh, nou, um, ik, ik ga even zoeken. Uh, Nens, jij weet natuurlijk niet uit je hoofd wanneer jij hem besproken hebt, hè? Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Kees. Nee, ik, uh, weet niet, uh, dat weet ik niet zo, uh, maar als ik de zoek, uh, de, zoek even in de, in de link gooi, volgens mij heb ik dat al gedaan omdat jij dat al eerder aan mij gevraagd hebt. Maar ik ben alweer vergeten welke datum dat was. Um, inderdaad, want ik heb hem al eerder besproken. En als er dingen veranderd zijn, dan komt het mooi uit. En hopelijk gaat dat samen met onze mooie podcast. Dan kan ik dat, of jij, dat mooi uitleggen. Um, ik wilde ook nog wat, als we toch bezig zijn met boeken nog steeds. Ik las ook ergens dat er een update uitgekomen was voor de Kindle. De Kindle Reader. Um, en daar zijn uiteindelijk boeken wat goedkoper te verkrijgen. Onder de 5 euro volgens mij. Ik weet niet hoe het zit met de beveiliging. Maar um, wat Kindle Updates uh, zegt is dat, ze, dat die nu voice-over toegankelijk is. En uh, zelfs uh, voor doven en slechthorenden dat er mono geluid uit kan komen. Uh, nou ja, zo zijn er een paar dingen die toegankelijkheid moeten hebben verbeterd. Ik heb er nog niet naar gekeken. Ik heb het wel gedownload, maar volgens mij moet je eerst de lid worden. Dus uh, wie weet is dat ook een goede voor een volgende keer. Zijn, zijn dat niet alleen Amerikaanse boeken eigenlijk? Of, uh, want Nederlandse boeken komen daar volgens mij niet in, toch? Kijk, dat zijn goede vragen. Dat weet ik dus niet. Uh, ik heb er nog niet naar gekeken. Ik, uh, ik ga gluren. Oké, okay. zijn er nog meer mensen die uh, iets kwijt willen? Heel kort, uh, want het is misschien al uh, breed bekend, de Rabo, het Rabobankier uh, verhaal, die is nu helemaal... Ik heb ook een kort verhaaltje. Oké okay, Kees, ik hou je in de gaten even, uh, Ruud nog even... Uh, ik zag het op het forum. Er was nog wel een vraag. Ik, ik loop even achter. Want de, de, de omloopsnelheid van die mails in dat forum is soms zo ontzettend hard. Dat als je gisteravond kijkt en je kijkt nu vanmiddag weer. Dan zit je alweer tegen 60 mails aan te kijken. Uh, er was nog wel een vraag of ook um, uh, het plaatje waar de code in staat. Uh, die je in je... Uh, of nee, ik zeg het even verkeerd. Dat het nu ook mogelijk is om... Ja, inderdaad, die code uit te lezen zodanig dat je, uh, zeg maar, met je, met je random reader uh, de dingen kunt afronden. Oh, is dat zo? Dat heb ik nog niet geprobeerd, want ik heb hem net een dag of zo. Ik heb even een, uh, een testje gedaan om te kijken of dat ene veld waar je steeds niet in kon nu uh, wel lukt. Dat gaat dus. Maar dat zou helemaal interessant zijn. Ja, als je die, uh, die controle, dat controlegetal uh, uh, ook kunt krijgen. Dan zijn we... Ja, en op de site gebeurt dat ook, dus dat zou in principe moeten kunnen. Maar misschien heeft iemand daar al op gereageerd, want het was volgens mij een vraag van... Uh... Van uh, Petra Jongenelen in het forum, dus misschien heeft hij inmiddels antwoord gehad. Maar nogmaals, ik heb nog geen tijd gehad om daarna te kijken. Maar als dat kan, dan ben je helemaal klaar en dan uh, is hij uh, eigenlijk net zo goed als uh, die ING-app, want daar is volgens mij uh, nauwelijks iets op aan te merken die is ook uh, goed, die, is op, ja, die werkt natuurlijk weer anders, omdat het een ander systeem is, maar die is ook. Ja. Oké, okay. uh, Kees, jij had nog een kort verhaal. Ga je gang. Nou, jongens, niet te geloven. Ik ben heel erg blij, want ik heb de HQ stem met... telefoon. Uh. Oké, okay. uh, Kees is de HQ stem, uh, heeft hij weer? Hij komt zo terug. Even uh, nog iemand anders die iets kwijt wenst. Oké, okay, Kees, ben jij inmiddels weer terug? Nee, uh, ik had van. Wacht nog even. Kees, ik had vanmiddag ook nog iets waarvan ik had van. Uh, dit moet ik even vertellen, want het is um, leuk gelezen te hebben. Um, maar dat ben ik ook even kwijt. Ja, wat ik er op zich een leuk bericht vond, maar dat is echt uh, off topic, zoals dat heet. Is dat uh, ze hebben uh, hardware, hardware getest, zeg maar computer getest. welke computer nou het beste is om Windows op te draaien? Even voor mijn eigen woorden. En laat dat nou een MacBook zijn, ja, heel aardig toch? Dramatisch humoristisch zeggen. Uh, Ruud, je viel even helemaal weg, wil je het nog een keer proberen? Ja, nee, ik zei dat is dramatisch humoristisch. Ja, ja, nee, dat is, uh, dat is, het. <laughs> dat is het zeker, dat is heel aardig. Um, Kees, ben jij inmiddels terug? Oké, okay, Kees is nog niet terug. Nou, dan gaan we nu uh, nog even naar de valreep, want um, anders dan blijven we hier zo met z'n allen hangen. Heeft er nog iemand iets voor de valreep? Dan zou ik zeggen, Nens, stop de opname maar, want dan ga ik jullie allemaal een goed weekend wensen. En hopelijk met een uh, beetje een lekker mooi zonnetje. En dan kunnen we tenminste een beetje buiten zijn, want daar is iedereen denk ik wel aan toe. Oké, okay, mensen, bedankt weer voor jullie aandacht en uh, we hopen er volgende week weer te zijn met uh, leuke apps en leuke wetenswaardigheden. Goed weekend en tot volgende week. Movement